Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het EK Voetbal voor Vrouwen heeft Oranje zich geplaatst voor de kwartfinales. In Tilburg met 2 1 gewonnen van België. Het was de derde overwinning voor Nederland. En de kwartfinale is aanstaande zaterdag. In het zuiden van Spanje is een man uit Rozendaal opgepakt voor een grootschalige drugshandel. Hij zou lid zijn van een bende die via de haven van Antwerpen duizenden kilo's harddrugs zou hebben gesmokkeld. Het zou gaan om heroïne en cocaïne. De 34-jarige man probeerde tijdens zijn arrestatie de politie nog te misleiden... door een Estlandse identiteitskaart te laten zien, maar dat mislukte. Het boek over de laatste jaren van Nelson Mandela is uit de handel gehaald. Het boek is geschreven door de lijfarts van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en kwam vorige week uit. De nabestaanden van Mandela hadden er veel bezwaren tegen. In het boek staan medische details en ook beschrijft de arts dat familieleden van Mandela geregeld ruzie maakten. De uitgever had het boek nu uit de winkels uit respect voor de familie. Die dreigde al naar de rechter te stappen. De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, heeft nog eens gezegd dat hij nooit heeft samengespannen met Rusland. Hij zei dat meteen na zijn verhoor door de Senaatscommissie. Die onderzoekt of en hoe Rusland heeft geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Kushner zei dat hij zuiver heeft gehandeld. Hij gaf wel toe dat hij vier keer contact heeft gehad met de Russen, maar die ontmoetingen waren volgens hem niet ongepast. En wielrenner Dylan Groenewegen heeft het criterium van Boksmeer gewonnen. De Amsterdammer was gisteren in de Tour de France de snelste op de champs élysées En in Boksmeer klopte hij Bouke Mollema en Tom Dumoulin in de sprint. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. En ook morgen vallen er nog enkele buien bij zo'n 19 graden. In de middag wordt het droog en dan schijnt de zon af en toe. Woensdag overwegend droog en met 22 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu het laatste uur.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 Uh, eerst is het een wankel. Uh, ja, dat je, dat je toch niet precies weet. Zou, dat dit, zou Ga je steeds uh, twijfelen. Maar zo langzamerhand, als je met de Heer wandelt... dan kom je toch tot een... ik zal maar zeggen, een vloeiende lijn. En meer ervaren van hem... En,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 voor mij in, in mijn leven is muziek eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, uh, psalmen en gezangen, daar was ik altijd al goed in, maar toen ben ik eigenlijk uh, opwekkingsliederen hebben we gezongen, en dat, dat was eigenlijk het, het uh, klimax. Ja, om zeggen.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 En uw hart is zacht, van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen om dankbaar.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 Verworpen en alleen als een rood Geplukt en weggegooid Nam u de en dacht aan mij Meer dan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 door een steen, toen u zich haal verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam u te straal, en dacht aan mij, meer dan.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 Dan blijf ik hopen op U naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden